Zit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne kan binnenkort meer zware wapens verwachten uit westerse landen, dat zegt NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met een Duitse krant. De oorlog is volgens Stoltenberg in een cruciaal stadium en daarom zijn de leveranties van zware wapens belangrijk. Dit weekend werd bekend dat Groot-Brittannië 14 tanks stuurt. Ook Nederland denkt dit jaar moderne tanks te kunnen leveren aan Oekraïne. Komende week praten tientallen westerse landen over de militaire steun aan Oekraïne.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 De vakbond voor profvoetballers is niet verrast. Eerder bleek al uit een enquête onder 200 voetballers... dat 11% gokt op eigen wedstrijden of competities waar ze zelf aan meedoen. De Roemeense autoriteiten hebben beslag gelegd op dure auto's, horloges en contant geld... van influencer Andrew Tate. De Britse oud kickbokser zit vast in Roemenië voor onder meer mensenhandel en verkrachting. Tate werd twee weken geleden opgepakt in de buurt van Boekarest... samen met zijn broer en twee andere verdachten. De goederen die in beslag zijn genomen hebben een waarde van 3,6 miljoen euro. Puk Pietersen en Lars van der Haar hebben de Nederlandse titels veroverd in het veld rijden. Voor van der Haar is het zijn vierde Nederlandse titel. Door de hevige regenbuien van de afgelopen dagen was het parcours veranderd in een grote modderpoel. Op veel plekken was rijden onmogelijk en moest de fiets over de schouders worden gedragen.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 Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Permeren Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1525. Mijn naam is Benno Veugel Nu uw hier voor de komende twee uur... in dit overwegend instrumentale muzikale programma muziek. En ja, het nieuwe jaar is begonnen. We hebben de nodige nieuwe werkjes weer binnengekregen. Vier om precies te zijn. Het verdelen we over de twee uurtjes... En we beginnen met David J. Pena, The Journey, zo heet dit album. Daarna komt uh, Booty Hearts met uh, Out of Doors. En daarna natuurlijk de nodige werkjes van 2022. Maar ook oudere werkjes zoals The uh, Celt van Enya. En Enya die neemt een beetje prominente plaats in in dit programma. Want er komen wat cd'tjes van haar langs, Souls Watermark... En um, nou, het volgend uur nog een paar. Dan Aelia met Angel Love en Glennett. Ja, die, had, uh, die zat destijds natuurlijk gewoon bij een popalbum. Daarom heet dit album ook Pop Classics. En maar later, vele malen later. Ik denk uh, nou, misschien een paar jaar geleden. Toch bij onze vrienden van Arc Music. En Arc Music is een pop en folk label in Engeland. Misschien wel het grootste pop en folk label ter wereld. En op de achtergrond horen we Jim Oliver en, uh, met Sleepy Angels. Een heerlijk rustige, echte New Age muziek, zoals dat destijds uh, was uitgevonden. Daar, uh, deze klanken die uh, brengen je lekker in slaap. Is dus ook bedoeld een beetje om uh, kinderen rustig te krijgen. Ga er lekker voor zitten, peacefulradio.info. Dat is de website, daar vind je alles terug. Ik wens je veel luisterplezier. Coldenhoven. And thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at DarleneColdenhoven.com. This is Eric by Kalis, and you're listening to the sounds of peaceful radio.